rohingya dorpen in Myanmar staan nog steeds in brand. Dat meldt Amnesty International op basis van nieuwe satellietfoto's. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, zei eerder deze week in het parlement... dat de militaire acties tegen Rohingya voorbij waren. Maar dit vernietigende bewijs weerspreekt Suu Kyi's beweringen, volgens Amnesty. Het grootste deel van de SP-afdelingen die nog geen toestemming hebben om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen mag waarschijnlijk toch meedoen. Dat zegt partijleider Roemer. In Hoorn en Rijswijk mag de SP van het landelijke partijbestuur niet meedoen. Ze hebben zich niet genoeg laten zien in de wijken. En nog eens 15 SP-afdelingen moeten binnen twee weken laten zien dat ze actief zijn. De politie heeft begin van de nacht zo'n twintig koe head-supporters opgepakt op het station van Zwolle. Ze zouden hun trein hebben vernield. De supporters waren op weg naar huis na een uitwedstrijd in Emmen. Ze werden in Zwolle opgewacht door fans van rivaal Pek Zwolle. De politie kon een confrontatie voorkomen. Het Amsterdamse Rijksmuseum gaat onderzoek doen naar de herkomst van tien objecten uit de koloniale collectie. Dat schrijft NRC.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 Goedemorgen, leeft op de radio. Vijf minuten over acht. Oh, wat een lekker zonnetje. Oh, heerlijk. Terwijl eigenlijk, ja, eigenlijk, het is allemaal wel leuk die zon, maar ik heb toch andere berichten gehoord over deze dag. Dat het toch, eigenlijk zou je deze muziek moeten draaien. Echt nog spelend geluid. Ja, inderdaad. Want, want het is 23 september. Ja, het is die het, day. Your days are numbered. Ja, precies. <laughs> Ja. En, eh. Uh, en je zal Overal, het is uh, vandaag. Uh, het einde van de wereld. Niet helemaal het einde van de wereld. Een gedeelte. Er schijnt een of andere meteorieten. achter de maan zich te verschuilen. En uh, vandaag tevoorschijn te komen. en richting aarde te gaan. En dan. Uh, de, de, de het deel de gedeelte van de wereld te vernietigen. Zo is dat was een beetje het verhaal. Wat ik afgelopen weken een beetje tot me kreeg. Ik weet niet wat er van waar is. Wij zijn er natuurlijk. Veel, veel meer bezig met dit verhaal: Rocketman is on a suicide mission voor himself. We will have no choice... but to totally destroy... North Korea. Precies, Rocket Man. Ik dacht meteen, hubby heen, leuk, zeg. Heb ik een tijdje gelijk. De Rocket, yeah! <laughs> ja. Ja. En dan dacht ik bij mezelf... Rocket. Rocket. Rocket. Nou goed, ja, ik was even creatief bezig. Dat mag ik ook niet uit. Maar goed, uh, ja. Dat was een hoop gedoe met Donald Trump die dan nou zoiets zegt. Hè? Want namelijk als je het zo draait... Ik heb het nu even geknipt. Dan dat klinkt het klinkt teruggedraaid. Nee, ik heb het uh, anders geplakt, <laughs> ja. zeg maar. Rocket Man is on a suicide mission for himself. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Ik heb het zeg maar, uh, achter elkaar gezet. Ik heb het geplakt en geknipt. En nu lijkt het wel of je gewoon meteen gaat aanvallen. Ja, maar als je dit nou in de etering gooit... dan, dan ja. gaan ze gelijk terug. Ze... Ja, dat denk ik wel. Het is dus meteen klaar voor... <laughs> Voor Noord-Korea. Ja, dat kan niet hoor. Nee, maar oh. goed, laat ik het bekende muziekje gewoon maar even draaien. Hè, He? als herkenningstune in de zaterdagmorgen. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Vorige week geen aflevering. Nee, nee, ik, het uh, was mijn trouwdatum: 16 september. Was het leuk? Ja, we zijn naar Amsterdam gegaan. We hebben daar al in een Hilton Hotel bovenin gezeten. En dan kan je helemaal over Amsterdam uitkijken. En uh, wij zijn Nederlanders, wij kijken natuurlijk, is het de menukaart? Ja, ja, zo'n mooi uitzicht. Wat kost zo'n koffie dan? Nou, 7,50 euro. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Was dat aan het ei, daar? Uh, ja, is het da ja, geloof ik het wel. Ja, het is vlakbij okay. het Centraal Station daar. Ja, daar ben ik ook geweest, inderdaad. Dus wij toen Daarboven... toch ergens anders wat gaan drinken. Oké, okay, nou, wij, wij zijn er wel gaan zitten. En we gingen meteen in de lounge stoelen zitten. Echt aan het raam, hè? Heerlijk. Dus er kwam zo'n uh, mevrouwtje naar me toe die zegt van... Wilt u anders nog een, uh, nog een kopje koffie? Nou, nou, nee hoor, ik heb, ik heb wel genoeg. Maar het is gratis hoor, de veel. Oh, dat oh, doet we dan. dat willen dan we wel. wel. Oh, dus je krijgt gewoon twee kopjes koffie ja. voor die prijs. Nou, dan dat voel ik wel weer fijn. Voel ik me wel weer een beetje knullig. Ik oh, echt weer zo'n Nederland die zegt: Ja, doe dat maar wel. Oh, een krentje. Oh, wat een Jeetje, <laughs> ja. jezus. Man. Ja. Het grappige is wel, dan zit je daar in die lounge chairs. En dan zit je het eigenlijk best wel dicht bij andere mensen. Want die lounge zijn bijna helemaal afgeschermd, hè, met van die oren. En toen hoorde ik toch een Amerikaan achter mij praten, echt bevlogen over de vluchtelingen en over wat voor met het, het loon doet van de Amerikanen Ik vond het een zeer leerzaam moment daar nou, dat, in de ja, dat, Toren. Dat, dat krijg je dan weer wel. Ja, dus ja. dat leuke trouwdag was dat. Wat leuk dat, er dat jij daar ook geweest bent. He, we we hebben even... niet geslapen? Uh, nee, nee, nee, nee dat, er was niks. Dat, dat, dat was verbaasd, want uh, ze zeggen altijd, uh, uh, wat noem je Airbnb? Dan kan je voor weinig kan je logeren, hè? Nou, ik heb even gekeken in Amsterdam. Voor weinig. Dat is geweest, denk ik, hoor. Oké. Okay. Ik bedoel, ze zeggen altijd dat concurrenten, concurrenten zijn voor de hotels niks van te merken. Want de prijzen voor een, een Airbnb is bijna net zo duur als een hotelkamer. Want die krijgen, als je Airbnb doet, krijg je ook de hotels te zien, tegelijk. Want dat, dat zou niet heel slim zijn van de hotels. Dat zou ook zeggen, wij gaan ook adverteren via Airbnb. Ja, oké. Okay, en dan meer. heb je die concurrentie een beetje. Nee, dat hebben ze niet Volgens mij, nee, voor mij moet oh. je twee schermen en Nou, een beetje vergelijken. Maar eh, nee, er was weinig betaalbaar Airbnb te vinden in de stad Amsterdam. Dus, maar goed, het was een, een of andere IT. Uh, IT, meer <laughs> IT, uh, IT-lezing uh, was er in Amsterdam. Dus uh, alle. waar 5000 extra mensen waren verwacht. In, nou ja, is uh, alles volgen, boek zeggen ze altijd. 14 jaar getrouwd, hè? Uh, 14 jaar, volgens mij wel. Ja, ja, ja, mooi hoor. Ja, ja, op, ik heb het nooit gehaald. Nee, nee, nee. precies. Maar, maakt ook niet uit. Zegt ook niet uit hoeveel, hoeveel jij samen hebt. Als je bent. het maar fijn vindt om, om bij iemand te zijn. Dat, hè, is, hè, dat het, is het belangrijkste. Als je het maar fijn vindt. En als het maar niet volhouden wordt. Want dat is niks natuurlijk. Hè? Oh, ja. Ja, goed. En wat heeft u vorige week gedaan? Vorige week heb ik een cursus gehad. En ja, wat een voor cursus pas... uh, heet co-counseling. Ja? En dan krijg je allebei spreektijd. En dan moet je bijvoorbeeld iets wat je altijd... Uh, uh, uh, die stempjes in je hoofd heb van uh, wat, wat ben je nou helemaal en wat stel je voor bla yeah. En daar ging je dan aan werken. Okay. En dan merk je echt, dat moet jij gaan zitten en dan gaat iemand anders dat de hele tijd tegen je zeggen. Oh, dat is irritant. En dat is heel irritant. Ja. En ik merkte echt dat ik echt op de vlucht wilde slaan. Maar ja. Ja, we hadden ook degene uh, uitgekozen die mij het meest irriteerde van wat ja. ben je nou helemaal? Ja. Want dat heeft iedereen volgens mij in zijn jeugd al gehad. Nee, ik vind mezelf geweldig. Nee, maar dat hebben ze nooit gezegd tegen jou ook. Wie denk je nou wel dat je bent? Ja, ik kom uit Noord-Holland. Doe maar gewoon. Ja, ook genoeg, dat. Eh. Maar, uh, maar dan moet je in eerste instantie moet je dan. Uh, uh, kijken, moet je, je moet gek doen en je moet uh, babbelen, lange neus trekken. En, maar dat moet je dan echt de hele tijd doen. Ja. En dan, uh, daarna moet je dus een, een mooi tegenargument geven. Van ik ben, ik ben de moeite waard. Ik ben iemand om van te houden. Dus ik ben wel iets, ja? Zo. Ja, dat is wel waar. Maar daaronder zit toch altijd ah. weer de theorie van. Eigenlijk ben je nutteloos. Weet ja. je wel, een missie in het ja. leven kom op. Nou. Dat je bang bent dat je ontmaskerd wordt? Dat ja. je gewoon ja. hier. Ja. Ja. En ik durf te wedden, dat heeft. Uh, uh, Trump heeft het ook en uh, Merkel heeft het ook dat ze denken van dat ze straks zeggen van nou wat was je nou toch de hele tijd aan het doen meisje? Ja, dat kan je, dat kan je toch helemaal niet? En weet als ik niet was geweest, dan was ik iemand anders wel geweest. Hè? Ja, ja, ja, Dus, dus uh, ja, moet je ja. ook weer Het is goed geweest en uh, het geeft wel een beetje bevrijdend gevoel, maar het wil niet zeggen dat ik nog steeds niet dat uh, stemmetje hoor van uh, nee. ook hier bij de rij dat ze zeggen wat nou uh, wat jij daar doet dat stelt toch helemaal niet. Waarom zit je hier elke week ja, op? Ja. je zit daar nou op te wachten. Doe Doe je keer, wat anders een plezier met wat, ja. wat anders gaan cake bakken, gaan keuken. In een keukenbak. <laughs> Precies, daar wil je thuisvrouw zijn. <laughs> nou, even een toepasselijk plaatje. Nou, altijd uh, gefilosofeer over het ja. leven. Want het, ja, het is het einde van het leven. Hè. No Tomorrow vond ik wel toepasselijk. Awesome. Let's go to a rave and behave like we're tripping, simply we're so Ja, en no tomorrow. Daar, ja, daar gaan sommige mensen van uit. Maar ik denk dat het allemaal wel weer loslopen. Er zijn samen namelijk zoveel voorspellingen <coughs> geweest... van dat het, het einde van de wereld zou zijn. Het is allemaal niet uitgekomen... Uh, nou goed, dit heeft weer te maken met het, het getal 33... dat weer in de Bijbel iets zegt, verwijzingen, dat verwijzingen... en als je dat omdraait en dan doet het deelt en daar dan zeg maar de kapstokken bij optelt die je in huis hebt staan... dan kom je op een bepaald soort datum uit... en als je dat dan weer schuin schrijft... ja, nou zover gaat het een beetje, die theorie altijd. Nou goed, 23 september staat in de boek als het einde van de wereld. Een of andere kleine dwerg komt achter de maand vandaan... dat is ook weer een theorietje. En die hebben we natuurlijk helemaal nooit gezien. Darkseid of de Moes zijn we niet geweest. Pinkford heeft er een plaat over gemaakt, maar dat is het enige. ja. Illustreer ik er nou gewoon een beetje lustig op los? Grijp ik eens even in, joh, gek. Sorry. Moet ik, moet ik ingrijpen? Ja, dat ik grijp dacht ik nu wel, ja. in. Ja, ik ja. zat ondertussen nog even wat te, te zoeken. Want ik zag nou net ondertussen dat ik een, een leuk stukje zit te zoeken. Ja? Zie ik een, een ander stukje. En ik denk, oh, dan moet ik even kijken hoe dat nou afgelopen is. Want ik begreep dus dat de wildplasactie helemaal gelukt is. Ja. Heb je daar wat over gehoord al? Nou, ze zijn met z'n allen de straat op gegaan. Het is een beetje raar dat alle mannen overal kunnen plassen en vrouwen niet. Ja, dan ben je wel genoodzaakt om uh, boek naar beneden te zetten. Oh, ja, zeg. Oh, het zijn maar een tiental. Over. Oh, wacht. Oh, Stop. Stop. Jezus man. Wat een geur. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel raar te zijn, maar geloof ik. Het was het natuurlijk twee. Uh, <tosses> uh, nee, het was nog twee of vijf van die uh, plaatsen waar je kan plassen als vrouw zijnde. En verder zijn er voor mannen zijn er tientallen van die mooi gedesigneerde. Uh, dat ding is waar je kan lopen, dat is een soort ja, black, black ja. hole vind ik het altijd. Je ja. Dan loop je zo'n black hole in. en je waar, waar kom ik terecht? Waar ja, het kom ik terecht. Dat kan ook een zijn hè. Dan moet ja. je weer uitkijken als man. En je denkt bij jezelf er zit niemand in, maar je, dan loop je en zou er toch iemand zou maar in kunnen zitten. Of is er zit een vrouw op hurken zit daar? Hoewel het kan je buiten kon zien het ook. En goed heb jij er vaak voor last van dat je in de stad looptje en je denk, ik moet plassen? Ja, dan plas ik altijd in mijn broek. En dan heb je echt een neiging op te zeggen <coughs> ik ga ik gewoon wel ergens wild plassen. <coughs> nou, denk ja. je bij jezelf ik loop gewoon even in een winkel binnen. ja, ja, ja maar vaak mag je in een winkel niet plassen gewoon. Oh. Nee, echt niet. Echt niet? Nee, ze zijn er dat wel heel streng. En uh, ik ben ook wel heel erg aan het opletten. Want het is inderdaad, hè, vrouwen van een zekere leeftijd. Het is gewoon, je blazen is minder sterk als dat je jong bent. Ja, yeah, yeah. ja. Maar ik heb ook echt, voor ik wegga, ik moet gewoon altijd plassen voor ik wegga. Want dan red ik het gewoon wel tot de eerste volgende toilet die ik ergens tegenkom. Ja. Yeah. Maar het, het, het, het, is ook, het is gewoon ook een leeftijddingetje. Maar ja, daarom gaan oudere mensen ook minder weg, denk ik. Die blijf een drinkers... beetje in de buurt van de wc. Ja, die drinken gewoon minder. Hè? Dat ja. gaan ze echt bewust doen, ze vanaf s'avonds. Nou, maar niet te veel drinken, als moet ik er weer uit ook. Ja, ja wat ja. ik wel leuk vind, van de, de, de, de demonstranten, die hadden op gele ballonnen... Uh, daar hebben ze, had, was op geprint van de laatste druppel. Ja? En de agenten, die keken van afstandje toe, maar grepen niet in. Oké. Okay. Want er was dus een protestplasje, staat hier voor de plaskrul op het kleine... Gart, Plantsoen, Ik weet niet, God niet waar dat is. Nee, ik ook niet. Maar uh, het. ja, het, het, ik denk wel. En een eerdere plas actie die in de Cruelsel plaatsvindt... is uit veiligheidsoverwegingen veranderd in een actie op social media. Waarbij vrouwen zaterdag worden opgeroepen... om een foto te delen van hun geplas. Een foto te delen, ja. Het is natuurlijk wel maf. Ja, dat je denkt, van, ja, het zijn wel van die nooddingen. Ik, ja. ik vind die slechte uh, dingen ook in het beeld. Ik vind die dingen voor mannen ook heel, heel lelijk ook. Ja, dat is als, ook wel zo. Maar de actie die staat dus op Facebook, is wel grappig, die actie Zeikwijf heet, die, heet ja. die. Urinoarplassen voor vrouwen op uh, 23 ja, september. We hebben kunnen plassen en vrouwen niet. Ja precies. Ja, ja. Dan ben je wel genoodzaakt om uh, broek naar beneden te trekken. Precies. Laten we zien dat ding hoor. Zo. Dat uit. <laughs> ah, ja, nou. Ik moet er bijna van plassen nu. Ja. Nee, maar het is wel zo. Uh, Misschien, ja, weet je, je vroeger voor de kinderen had je dan die, uh, die rompertjes die aan de onderkant open kunnen. Ja, misschien moeten wij ook daar naartoe dat alle lange broeken dat ook hebben. En dat je dan een plaspaal krijgt waar je dan gewoon boven open is. En dat je daar even boven kan hangen of zo. Ja, ik, ik kan me nog wel herinneren dat je vroeger zo'n zo plas uit had. Ja, dat was een soort iets van papier wat je kon uitvouwen. En dat hield je eronder plas uit. Of en dat plas... schijnt dus te lijken op een uh, als je dus gewoon een... Uh, uh, een frietje haalt en die hebben dan een wat steviger uh, frietzakje. Dat zou best een idee Thuisge kunnen zijn ja. dat je dat gewoon zeg maar ergens uh, ja, oh, nou, Ik een, heb kan kopen, ja. Ja, maar ik heb toen... Doe twee petatzaak. Petat en een plas uit. Plas ik gelijk ja. even in de prullenbak. Ja, precies. <laughs> ja, maar het zou inderdaad, het, het staande plas is wel heerlijk, want ik weet wel dat ik zwanger was en dan stond ik in de file op de zeeweg en dat was heel vervelend en toen heb ik wild geplast in de bosjes. Oh. Ja, de auto stond stil. En uh, ja, weet je, zeker als je zwanger bent. Ik bedoel, het druk... echt heel veel groeit momenteel. Ja, ja, ja dat ja, heb ik ja, ja. ja, Maar weet je, in, in het buitenland, uh, ja. in de warme landen waar er weinig water is. daar uh, moeten moet mannen uh, als ze plassen. Er wordt of, die plassen dan vaak tegen een boom en zo, zodat die boom ook wat water heeft. Ja. En uh, die vinden die met, het is daar heel normaal. Maar ik heb wel zo van. mannen, als je plast, doe dat een beetje zo. Dat wij niet zien wat je vasthoudt. En uh, doe het een beetje een uitzicht ja, duidelijk. Want sommige mannen die staan gewoon echt schaamteloos. Ja? Die staan gewoon voor je neus staan ze gewoon te plassen. En ze zwaaien nog net niet met dat ding. Dan nee. denk van nou, dat hoef ik niet te zien hoor. Nou ja, okay. Het zijn meestal hele grote apparaten. Natuurlijk. Die mag je wel laten zien. Ja, nou ja. Denk ik. Ik niet. Ik Ik nou, heb nee. een op ik heb, ik heb ik, ik vind het, van. Ik vind het al zelfs een beetje gênant als ik zo'n hele grote hond zie lopen. Dat ik denk van nou, hoe nou, moet ik het nou allemaal zien? Is Het is zo ontmoedig ook hè. Weet die grote... Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, goed. Uh, het is tijd voor een uh, mopje muziek. We hadden het net over uh, onzekerheid. Weet je dat je daar cursussen voor kan doen. Uh, om die stemmen in je achterhoofd. Weet je dat je eigenlijk niks voorstelt. Om die weg te krijgen. Nou, een van de plaatjes die ik uh, gisteren tegenkwam is van de nieuwe cd van The Killers. Die had Wonderful Wonderful. Echt, het is een hele leuke plaat. En het gaat over uh, volgens mij uh, een stuntman. En die uh, wordt op handen gedragen door allerlei mooie vrouwen. Tot die eindelijk eindelijk toch niet helemaal redt meer. En dan wordt hij gedumpt to men. Lock it. Lock it. I'm the man. Leuk, langdradig en lollig. leeft. Ze hebben een nieuwe serie uit. Ja, die heet Wonderful, Wonderful. En daar mij op mijn oud single van de Chromatics. En dat heette Shadow. En dan denk je van. heeft een bekend sfeertje. Het zou zo in Twin Peaks kunnen. Ja, dit stukje zeker. muziek. Nou, het, zit ook, het zit ook in de nieuwe aflevering van Twin Peaks. Is deze plaats te vinden. Een hoog Enia gehad, ja, gehad, Ja, Enia gehad. Ja, precies. Twin Peaks. Het is de afgelopen. Uh, Toch is dat lekker muziek. Ik heb zo van. we moeten weer we eens opzoeken. Want tegenwoordig kun je alles zo. Uh, Magelijk ja, opzoeken. Nou, precies. Vroeger moest je in je platenkast duiken. Tegenwoordig doe je het gewoon maar even op YouTube. En ja. dan komt het tevoorschijn. Maar goed, uh, Twin Peaks is weer bezig. En uh, dat was natuurlijk ook wat toen gezegd werd... Hè, aan het einde van de serie in de film. Uh, iets met Laura. Uh, dat, dat ze over 25 jaar terug zou komen. En dat hebben ze werkelijk ook gedaan. Dat hebben ze zich aan de houden. Dus dat is oh, ik heb nog steeds niet gekeken, want ik, ik kan moeilijk weer in series komen. Ik heb een beetje een serietrauma opgelopen naar uh, Lost... Oh, dus uh, dat binge-washing, dat is niks voor jou? Is niks voor mij, nee. Ik vind het al zo teleurstellend als een, een serie eindeloos lang doorgaat... en de verhaallijnen weer, weer splitsen en nog weer een verhaal en er tussen zitten. En dan denk ik, ja, kom op zeg. Ik wil net zoals in de jaren 50 een, een good guy en een bad guy. En dan wil ik gewoon niet allemaal nog weer dat iedereen slecht is en iedereen goed. Dat wordt te verwarrend voor mij. Ja, en ja, dat ja. doen ze tegenwoordig steeds, steeds moeilijker. Het wordt gewoon zo... Het is bijna een soort uh, Shakespeare-wijn die zitten kijken. Is te moeilijk voor mij! Ja, maar het hele leven is één grote serie. Ja, misschien wel. Toch? Ja, maar vrouw, mijn vrouw. Ze mijn, zit nu ook in een speciale fase weer. En dat ja. is iedere keer weer anders. Mijn dochter zit vaak in uh, Vals Beschuldigd of van die series die overdag er wel eens voorbij komen. Maar oh, oh ja. ja je ja, slecht ja, gespeeld in ja. Nederlandse. Ja, maar oh, het is allemaal aflevering. echt gebeurd, hè? Is het allemaal echt gebeurd? Ja, oh, aangrijpend ook. Gewoon dat er weer een man wordt. Of een vrouw wordt het woord belazerd of zoiets. Ja, ja niks nieuws onder de zon. Hè. Nou, vertel eens even. Rijksmuseum uh, ja. onderzoekt herkomst van de koloniale collectie. Ja, zeker bekeken gaat worden, dus uh, bij alle spullen in het Rijksmuseum, of de stukken rechtmatig zijn verworven. En het is wel uh, apart, want uh, ja, de, de, de, meneer, uh, of nee, mevrouw Gosseling, die is hoofd van de afdeling geschiedenis, ja. die zegt al, ja, als museum moet je weten wat je in huis hebt en daarover transparant zijn. En uh, door het onderzoek kan het Amsterdamse museum zich voorbereiden op eventuele claims zelfs, of zelfs voorwerpen teruggeven die niet rechtmatig zijn verworven. Maar ja, een van die objecten die worden onderzocht... is de diamant van Banjermasin. Die behoorde ooit als Sultan Panem Bahan, Adam van Banjermasin... En het museum zelf meldde over. Ja, er waren problemen ontstaan rond de troonsbevolking En toen besloot Nederland in 1859... Oh, is even geleden. Ja, het Sultanaat van Banjarmasin met geweld in te lijven. En toen werd de diamant tot Nederlands staatsbezit verklaard. Maar ja, ik denk, uh, is er nog familie van die Banjarmasin? En wat ik ook zeg, van, ze zeggen altijd door natrekking. Yeah. En dan is het uiteindelijk van jou, omdat je het heel lang hebt in je bezit. Nou ja, en we hebben het hier dus over uh, 1859... Dus het is gewoon 160 jaar. Ja, gelukkig is, het geen 95. Het al hier. gelukkig is het geen 1985. Dan zou het anders zijn. Maar ja, 1859, ja. Ja, dat is ook alweer een tijdje ja, geleden. Maar, maar ja. bij mij reist dan ook de vraag van... Uh, al die stukken grond die hier en daar de oorlogen uh, tot zich genomen zijn... en weer terug. en weer. Ja. Ik bedoel, België... Uh, hoorden hoorde vroeger ook bij Nederland. Dus ja, ik vind dat ze dat ook teruggeven. Dus ook een koloniaal... Uh, ze ook hebben een... het koloniaal verworven. Ja goed, dat gaat ja, ook de wel een beetje neem... heen en weer. Grens, maar in geloof, de wereld he? krijg je één groot uh, landje verdelen dan. Uh, met allerlei dingen. Ja? Ja, en dan denk ik van ja, uiteindelijk van wie is alles? Niks is van iemand, het o, o, is van o, iedereen. O, niet alles wegfilosoferen. Nee, nee, nee, dat kan over. toch eigenlijk niet dan? Nou ja, nee, maar ik vind het goed, ik bedoel, weet je, tenminste, hij is ook lang genoeg in het Rijksmuseum geweest. Iedereen heeft hem ook wel gezien. Nou, dus ik nou had, had hem nog een... niet gezien. Ik vind hem heel mooi. Ik wil hem nog een keer live zien hoor. Ja, nou goed, ik heb sowieso, als het daar thuis hoort, dan gaat het toch weer daar naartoe en dan lenen we hem een keer. Dan wordt hij weer hier neergezet. Ja, ik ja ben, maar niemand uh... gaat het dragen of zo. Nee, het zijn van die dingen die liggen in een vitrine met een bewaker ernaast. En dan kom je er voorbij en dan zeg ik, oh, best leuk. Gaan we koffie drinken? Ja, ik ben ik er van toe. En ja. daarvoor ligt die diamant daar dan. dan denk ik, oké, okay, nou ja. ook best belangrijk. Ja, ik ben afgelopen, nou vorige week zaterdag... ben ik dus naar het Rijksmuseum, naar het Stedelijk Museum geweest. Okay. En dat was dan de, nu niet helemaal open, maar een gedeelte. En nou, de intree was voor de helft van de prijs. Ik had natuurlijk kaartjes gekregen hè, voor de helft van de prijs binnen. 1750 konden we er binnen. Leuk gebouw. Ja. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook een kunstenaar... die zijn appartement slash atelier iets deed met blauwe tape. En die heeft overal blauwe tape overheen geplakt. En daar was ook een film van. Ik dacht zelf dat het een voorstukje was, maar dat was de hoofdfilm. Dat dus dat was echt. Heel saai. En uiteindelijk kwam je dus in een kamer waar ze overal blauw tape overheen hadden geplakt. En als je een bepaalde hoogte ging kijken, dan kon je al die tapejes gelijk krijgen. En daar waren dus twee, drie zalen mee volgeplakt. Denk ik, ja. Allemaal, bal, allemaal heel interessant. Heel interessant. Waar gaan we nu heen? Gaan we koffie drinken? Ja. Dan denk ik, nou, ja, goed, <krijg> waar, waar is dit voor? Zijn er echt mensen die dan. Ja, ja maar sommigen doen het ook praat? met wc-papier. Ja, dan worden je bruggen uh, ingepakt. Ja, oh ja, ja iemand die, die je gebouw inpakt. Ja. Ja, dat is nog wel weer heel grappig. Oh, nee, je, wie... je ziet het al, je krijgt meteen al weer meningsverschil over kunst. En dat is bijna niet te vind, doen. Het, vind je het kunst? Ja, ja gebouw inpakken, ja. Het, ik bedoel, je verzint het als eerste keer natuurlijk. Ik bedoel, ja. Maar, ja, als we, maar dan, dan grijp je wel weer mis hè met wc-papier. Uh, ja, dat Daar ja, word ik dan wel weer doodziek van. Dan, ik word er wel van een dat het, En dan zie je allemaal de... mensen met de blote billetjes naar dat, dat ingepakte gebouw lopen. Ja, laat een stukje, even stukje eraf Dat zou ook een kunst... Project kunnen zijn. Dus Mooie erop. foto's kan je daarvan maken. Ja, en dat hangt er wel. Maar, niet, maar op. niet te veel in beeld, als je Nee, het, dat lijkt wel <laughs> goed. De nieuwe CD van Beck kan je maar een gedeelte beluisteren op bij iTunes. Aantal nummers zijn Wow. En Dear Mama, geloof ik, of niet? Van Dear, Li Dear Life. En deze is er ook op te vinden. Die heet Up All Night and Dancing. Altijd met deze muziek. is uitgekoud op All Night With You. Och, we de hele nacht met jou doorgaan. Dansen, hè? Sorry, dansen. Ja, laten we het even vertellen. Ik is de laatste nacht geweest, hè? Want deze dag gaat het allemaal... Ja, nou, dat weten we al want het, het einde van de wereld is. Goed. En dan heerlijk lekker muziek voor ja. En het is vandaag ook Burendag. Ik vind het wel een beetje... Voor... Is het vandaag Burendag? Ja, rie? volgens mij wel. Oh, ik ben dat. Vroeger wist ik dat precies. Het ja. was ergens in september. Je hebt gelijk, ja. En mijn, mijn buurvrouw heeft het ooit twee keer georganiseerd... En dan kwamen we wel getweld de, de, de vier buren op af. Nou, dat kan je zelf Waarom heb jij nou nog nooit georganiseerd? Nou, omdat ik zeg maar de dorpsgek ben. En mij niet serieus neemt, mij komen ze helemaal niet. Oké. Okay. Denk eens, ze moeten op een tweedehands stoel zitten. Zeg ik, nee, nou echt niet. Dat ik echt niet doen. Ja, dat is toch uh, helemaal. wat. een oude tweedehands stoel. Nee, Dus vandaag buurendag, Dames en heren, doe er iets mee, hè. Het is heel belangrijk om tot elkaar te komen, roep ik. En we doe er zelf helemaal niks aan. Oh, voor Zandvoortse berichten. Ik Zandvoortse berichten. Nou, wat hebben we zo al te melden? Ja, meld uw evenement aan voor 1 november. Dus uh, als jij als, uh, nou, als particulier of als uh, bedrijf... een plan bent om in 2018 een evenement te organiseren... meld je evenement dan even voor 1 november aan... voor de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt dan doorgezet naar de veiligheidsregio Kennemerland. En zij bepalen de inzet van de hulpdiensten in de regio... bij EMV evenementen. Maar dit, deze melding staat dus wel los van uw formele vergunningsaanvraag... bij de gemeente. En uh, ja, via de gemeente Zandvoort heb je ook uh, het formulier... wat je kan downloaden. En het leuke is wel... Uh, in het dorp, altijd op die uh, muur van die pizzeria. Het is echt op het dorpsplein, nee niet dorpsplein, Raadhuisplein. Daar staan de evenementen altijd per maand vermeld. En dan komt je evenement daar te staan. Dus dat is wel heel leuk. Uh, zeker grappig. Nou, over evenementen gesproken. Loveland Beach Festival. zou afgelopen zondag, vorige week zondag, zou dat uiteindelijk doorgaan. Het was al een week uitgesteld. Maar dat het heel hard regende. En uh, nou, iedereen had er, uh, had er zin in. Er waren heel veel kaarten verkocht. Dat was volgens mij ook helemaal uitverkocht, geloof ik. Dus ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Want het is uiteindelijk niet doorgegaan en nu achteraf gaan ze ook nog even kijken naar de vergunningen. Hoe kan deze strandtent, dit is de natuurstandtent, de, de Adem en Eva, zeg maar de, de uh, natuuristen... Um. Hoe kan deze een vergunning krijgen voor een housefeest? Dus dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet meer gaan gebeuren. Dit is tussen de, ja, tussen de regels door toch gelukt. En, uh, iedereen had er wel zin in. Het leek me ook wel leuk. Ook, eigenlijk had ook, zoals, ik, weet niet, ik wil er wel eens zijn. Uit de kleren dansend. Uh, nou, ik weet het niet of je hoeft er niet na, volgens mij. Nee, oké, okay, maar dan mag het wel. Okay. Die pakkelijke gelegenheid aan natuurlijk. Huh? Goed, ja. ja dus, uh, er worden nog uh, collectanten gezocht voor Zandvoort... voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En die is van 8 tot en met 14 oktober. En uh, het enige was dat je kost dus 1 of 2 avonden per jaar. En uh, er wordt dankzij die stichting... Wordt belangrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan... wat de behandelingen enorm heeft verbeterd. Uh, je kan 0251 dan 2745 bellen. Of je kijkt even op www brandwondenstichting.nl slash collecteren. Oké, okay, hartstikke mooi. Dan geven uh, nieuws over het brandweer. Heeft een uh, open dag gehad vorige week zondag. Dat was een groot succes. Ze riep al van tevoren, we willen eigenlijk wel een jeugdafdeling beginnen. En dan uiteindelijk met de wedstrijden kijken of ze goed, uh, of ze goed kunnen. En uiteindelijk uh, zich aanmelden bij de vrijwillige brandweer. Dat ze echt brandjes gaan blussen. Dat wilden ze. En van tevoren hadden ze dat al bekendbaar gemaakt. En iedereen is daar naartoe gekomen. 1500 belangstellingen zijn daar naartoe gekomen. Uh, zijn daar bezig gaan kijken. Er eh, waren onder andere gasflessen die exploderen. Er was een springkussen voor de kleine bezoekers. En eh, spraal, eh, spreekstalmeester John Jones gaf met zijn welbekende humor eh, de nodige informatie. En eh, uiteindelijk hebben ze genoeg jeugd bij elkaar om uiteindelijk de, daar een jeugdafdeling te gaan starten. En die zal in 2018 eh, van start gaan. En dan kan je daar misschien de toekomstige brandweer uit selecteren. Oké. Okay. Ja, hartstikke uh. mooi. Vanavond heb je trouwens nog uh, uh, wel het Oktoberfest. Uh, okay. oh, het is dus een muziekfestival uit Zandvoort. En het heette Die Menner komt daar spelen. Het is de Duitse feestband, feestband uit het zuiden. Ja, Die Menner. En, uh, die Menner! Doe je nog zo aan en uh, ja, ga lekker dansen. En dat wordt wel gezellig, denk ik. Ja, goed getimed. Zeker morgen met de verkiezingen. Ja, en de laatste dag van de wereld, nou dan moet je gewoon lekker uit je pannetje gaan. Oh ja, nou, ook. Oh, was hem even kwijt. Ja. Zo, raak ja. heb ik ook nooit kwijt, hè? Nee, nee, dat is waar. Goed volgende uur <laughs> straks veel meer wetenvaardigheden. In my defense, all my that Liam Gallagher Hij heeft een nieuw idee, Wall of Glass. Die is daar de grote single van. En dit is het ook uh, goed voor in de hitparades. En dat is uh, wat trager en dat kan dan meer de radio gedraaid worden natuurlijk. Ja, wat het allemaal waard is, weet ik het ook allemaal niet. Ja, dat is de theorie achter de plaat. Goed, Liam Gallagher en gisteren in het krantje te lezen alweer. Na, Oasis Broeders zelf maken nu ook de kinderen van Noel en Liam Gallagher ruzie. Ze roepen allerlei dingen in de media naar elkaar... Ja, het, is echt, het is dat ze zijn sterren zijn, maar volgens mij zal het anders zullen het gewoon tokies zijn, zeg maar. Ze Zullen gewoon echt die bodem in, in, in die wijken, dat je denkt van... Dan ga je s'nachts niet over straat lopen, weet je. Dan krijg je allerlei dingen naar je toe geroepen of zoiets. Echt gewoon de aso's zijn het volgens mij. Beter niet, beter van ja, niet. Je denkt van, jij hebt hier nou niks geleerd. Ik denk, nou, de nieuwe generatie moet dan toch beter met elkaar omgaan. Nee hoor, die gaan ook een regime maken met elkaar. Ja, goed, het is de zaterdagmorgen. Het is zonnig in Zandvoort. Echt waar? Heerlijk. Ja hoor, kom deze en kant op. Ik denk dat de temperatuur al een beetje begint te stijgen. Ja. Want ik had net was het gewoon 6, 7 graden op mijn schuurtje. Ik zal eens kijken op mijn telefoon, want daar kan je het altijd zien. Op je telefoon, maar o, dat is toch gewoon wat binnen, temperatuur binnen temperatuur. Het is? Nee, het is buiten dan. Dat is echt heel grappig. Is dat. Oh, oh, vandaar dat draadje zie ik al lopen. Ja. Dat gaat helemaal uh, ja. door het raam naar buiten oh. en dan op het dak. Dat staat nou 19 graden, op deel zonnig, maar dat is van gisteren. Oh. En Hij is er nu aan het bijwerken met de... Uh, 7 graden is het nu. Alles wat, je... 8 graden en het, ja. Alles wat je op dat apparaatje binnenkrijgt... is de waarheid. En niet anders dan waarheid. Echt 7 graden. Maar op bij schuur was dat ook zo. Dus ik heb okay. meten is weten. Hè? Ja, dat, is, dat zijn we ja. uh, opa ook altijd. Die is timmerman. Ah, kijk. Altijd timmer. Altijd meten. Opa timmer. Opa timmer, ja, precies. Is, uh, <laughs> ja. Is, ja, wat, wat, wat voor berichten hebben we? nou Ik heb hier nog uh, een bericht... dat een uh, vrouw uh, op de... in de nacht van dinsdag... op woensdag... op de afrit van de A10 is bevallen van een jongetje. Ach, wat grappig. Ja, wel grappig. Het jongetje is in de auto geboren en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bevalling vond dus echt op 200 meter voor het Onze Lieve Vrouw gashuis, uh, plaats. En de vader die de auto bestuurde, wilde, de vrouw, wil, wilde dus echt met haar naar het ziekenhuis. Telefonisch had hij ondertussen met haar contact, maar er was geen plek, zeiden ze in het ziekenhuis. En dit ging geheel volgens protocol. protocol. Dat vind ik toch wel uh, bijzonder. Is dus is echt een uh, autobevalprotocol uh, is dat. Ja, en, uh, lekker hè. Dan breek je, je vliegen en heb je die hele kletterwater water in je auto. Oh. Oh, dat ruikt ook echt zo weeg. Ja, het grappige is, ik kan me nog heel goed herinneren wat die geur is. Er zeg maar, ja. was er twee keer bij. Ik heb met mijn leus bovenop gezet En pas alleen, was ik in een restaurant. En toen kom ik binnen en daar rook het op een bepaalde manier. Dat ik, oh, ik, ik kreeg een soort alarmgevoel in mijn lichaam. Dat het, er was iets aan de hand. En ik wist niet wat het was. En een gegeven moment later ging ik erover na. Ik denk, ja, het rook daarna de bevalling voor mijn vrouw. Oh, dus ik het... denkt nee, niet nog één. Dus ik had echt zo, ik wil hier helemaal niet eten natuurlijk. Dat snap je wel. Ja. Dus maar, eh, niemand rookt het behalve ik. Ik vond het toch, denk, wat, wat moet ik daar nou mee? Weet je wel, dus uiteindelijk ben ik met de tafeltje verderop gaan zitten. Dat we wel wat minder, ja. Nee, maar nog een leuk detail van. Ja, lekker sappig detail. Nee, nee, nee, nee, maar dat ziekenhuis was dus vol. Dus ja? ze moesten uh, naar een ander ziekenhuis. En dat bleek dus net een afslag te ver. Maar volgens een onderzoek van het parool eerder dit jaar... blijkt dus dat het Amsterdamse ziekenhuis overvol zitten. En in 2016 werden maandelijks honderden vrouwen weggestuurd... omdat op de afdeling verloskunde geen plek was. Honderden? Ja, ja, maar er worden wel veel kinderen geboren, Er gaan ook veel dood. Dat is zo natuurlijk. Maar raak die man dan in paniek? Of die vrouw zegt, maar we gaan toch naar het ziekenhuis? Ik wil toch niet thuis bevallen? Ja, Ik weet het niet. Ik, ik, ik uh, ja. Oké, okay. Ik heb geen idee. Maar dat is, ja, weet je, het is toch altijd onverwacht dat een bevalling plaatsvindt. Ja, het is niet. Dat ze, zeg maar, nou, uh, je weet minuten. ongeveer de datum, maar dat wil niet zeggen dat. En ze kunnen dan moeilijk al die bedden vrij houden. Je weet nooit wanneer, uh, wanneer er geschoten wordt. Wanneer het kwartje valt hè? Nee. nee. Maar het kwartje, het kost je tonnen. Oh, ga, gaan we het weer omzetten in geld? <laughs> ja. Nee, ik moet al zeggen. Ik, vind, ik ben er ontzettend blij met mijn kinderen, hoor. Ja, oh. al. Ja. Dat is een ervaring die ik nooit zal vergeten, nee, in ieder geval. Ik kan me niet voorstellen een leven zonder. Jezus, wat was dat doelloos geweest? Ja, Ik, denk ben al, je? ik zeg altijd ik ben nu onsterfelijk geworden. Eigenlijk kan ik nu gewoon afhaken, want ik heb mijn ja. taak. Nou, wat een mazzel. to is the day. Ja, <lacht> Jezus. Jij komt er ook niet los van, volgens mij, hè. Ja. Einde van de Sorry. wereld. ik lachte. Goed, even zweervolle muziek aan het einde van deze... Uh, eerste, uur. Tot de eerste, uur? Nee, eerste uur. Nee, dat, eerste uur. dat valt van mij. De einde van de, van de wereld, ja. Goed. Nou, ja. Ariel Pink hebben nu series en andere Een andere wereld Ja, de jaren 60 waren zo mooi. Nou vergeet het maar, dit is gewoon nieuw werk. Ariel Pink heet eigenlijk uh, Ariel Marcus Rozenburg. Hij uh, komt uh, uit Amerika vandaan, Los Angeles, daar is hij geboren. Hij maakt dus weer een popmuziek, hij heeft een nieuwe cd uit. En die nieuwe cd heet, om even volledig te zijn natuurlijk, dat is door om even mee te doen. Dedicated to Bobby Jameson. En, uh, nou goed, dat is altijd leuk. Als je een naam noemt in, in, in je plaat of zoiets. Dan gaan ze denken, oh Bobby Jameson, ja. Dat weet ik nog wel. Sprong niet van... Die, sprong, was diegene die van die brug afsprong? Nee, dat was weer iemand anders. Nee. Dat is uh, Telly Hell Breaks of zoiets. Weet je daar zo'n plaatje over? Weet je dat nog? Hell Breaks? Nou ja goed, ha, ze is, ze is hier niet te luisteren. Geef het niet, maakt niet uit. <lacht> goed, het is uh, Ariel Pink hier. De zaterdagmorgen tien minuten voor negen straks weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde door de jaren heen op 23 september? Ja... Nou ja, uh, en dat straks. Maar eerst nog even andere uh, wetenswaardigheden. Weet jij iets? Of, uh... Ja, ik heb een apart uh, bericht. Ja? De Pita, dat is een stichting uh, tegen uh, animal... Uh, uh, hoe noemen we dat? Uh... Uh, animal rights? Ja, voor animal rights in ieder geval. Die is naar de rechter gestapt omdat de kuifmakaak Naruto... Die was uh, in 2011 in Indonesië in zijn jungle. Als hij foto's was zichzelf zelf aan het nemen met de camera oh ja. van Sleten. Ja. De fotograaf had de afbeelding in zijn boek gepubliceerd... Maar volgens de dierenrechtenorganisatie was dat een schending van Naruto's auteursrecht. Ach, het gaat er allemaal weer heel ver hoor. Want dan mag, uh, mogen al die dierenfilms ook niet meer uitgezonden worden. Maar ja, uh, juridisch gevecht bleef uh, gaan. En de Brit bleef volhouden dat hij het auteursrecht heeft op de selfies die de aap maakte. Omdat hij de opstelling had bedacht waardoor het beest in de verleiding kwam om de foto's te maken. En hij zette namelijk zijn camera op een driepoot. En verstopte zich en zag hoe de kuifmakaker met de camera vandoor ging... En toen de natuurfotograaf het toestel uiteindelijk terugvond... zag hij tot zijn grote tevredenheid dat de aap uh, honderden selfies had gemaakt. Vele waren wazig, maar bij anderen waren lucht en grond gefotografeerd. Er zaten echt ook prachtige zelfportretten bij. En die zijn dus de hele wereld overgegaan. En aan die zaak komt nu dus een einde. En ja, het is echt, dit is een hobby, uh, hobbyadvocaat. Het oh, is wel grappig, zullen eens proberen kijken of, of die, die aap dan zeg maar gewoon meer... Uh rechten kunnen geven. Ja. ja, dat is best Dan is leuk. Dan hij nog wel die apen? dat is ook ja. de vraag. Ja, dat, dat gaan we doen. Ja, dat is leuk joh, ik heb nog wel tijd over, laten we daar eens een rechtszaak voor binnen. Maar goed, uiteindelijk ja. is er wel geld nu overgemaakt naar ja. deze apen, geloof ik. Hè? Ja, Slater en Pita, die zeggen nu in een gezamenlijke verklaring dat een kwart van de opbrengst van de apen selfies wordt gedoneerd aan organisaties die zich met de apenwelzijn bezighouden. Okay, nou, maar hoop, het is onduidelijk om hoeveel het... geld het gaat. Ja. Ik zit nou te kijken, is er dan een afmelding van een ja, stuk? Helemaal nee, het was, niet? Was vorige niet? Wek, jawel, dus vorige week was het volop in nieuws. Ik heb, het was echt een heel leuk, geinig fotootje hoor. Oh. Dan moet je misschien nog een keer opnieuw even uh, de, de, de, de titel van de aap en selfie invoeren op okay. Google. Dan krijg je vast wel een, af... okay, ja, een afbeelding. Ja. <coughs> Zeker weten. Kijken. Goed, uh, vandaag een heel groot stuk uh, te, te lezen in de krant. Listen en bedrog over gifclaim. En dat gebeurde in uh, 2000, uh, 2006, 2 juni. kwam er een uh, olietanker, Probo Koala, arriveert in uh, Amsterdam en ze zouden daar uh, chemisch afval willen laten verwerken uh, en daar zagen ze dus uiteindelijk uh, de prijskaartje wat er aan hing, toen was het eigenlijk toch wel een beetje te veel geld wat ze daarvoor vragen, dus gingen ze uiteindelijk met die uh, probo ko ko koala gingen ze weg, en gingen ze naar uh, Adbedjan en daar uh, wisten ze aan een paar mensen het, uh, te futselen of te, te krijgen die hun wel wilden helpen en die gingen dus dat, dat chemisch goedje echt verstoppen in en rondom de stad daar in de buurt en uiteindelijk zijn er honderd ...duizend mensen bij gewond geraakt. Die hebben daar dus uh, klachten van opgelopen. Daar zijn een rechtszaak uit voortgekomen. Uiteindelijk is ook de, de oliemaatschappij verantwoordelijk gehouden. Die heeft al miljoenen schadeclaims uh, betaald. Nou echt, Greenpeace is er fanatiek mee bezig geweest. En uiteindelijk is er nu weer een rechtszaak. Uh, nu lijkt het ook wel weer dat de advocaat uh, gewoon weer een slaatje uit wil slaan. Maar ja goed, er zijn nog steeds wel heel veel mensen die er slachtoffer zijn uh, van geworden. Dus het is nog steeds wel een puntje dat je denkt van ja... Je moet het nog steeds in kaart brengen. Altijd giftig afval. Waar wordt het naartoe gebracht? Welke landen gaan het voor een habbekrats voor je verwerken? En komt het dan even goed in het milieu terecht? Dus dat is best nog een lastig puntje. Deze uh, koala, pro, Probo koala tanker die in 2006 dus uh, Amsterdam aandeed. En er gewoon weer weg kon varen. Terwijl er ook mensen aan boord zijn geweest. Die die giftige dampen he, hebben gezegd. Nou, Wat gaan jullie naartoe? Nou, dat is onze zaak. We gaan het gewoon ergens uh, anders uh, dumpen dat doen ze nog een half uur gehaald. Dus ja. ik vind het wat verontrustend, dit soort dingen. Goed, straks onder andere inwoner van Hengelo Sluit inbreker in zijn badkamer op. Weer eens even. Kijk, daar doe je dat. Heb een schulende gitaar. Oh, wat is dit lekker op de vroege morgen. Ze hebben een nieuw CD uit, die hoor je hier natuurlijk. Queen of the motherfucking Stone heet. De Queen of the Motherfucking Stone Age En die geweldige plaat freaky muziek Ik zit de laatste tijd helemaal weer vast in die Ja, een beetje punk rock Wat is het eigenlijk opstandige Ik zeg het altijd een beetje verontrustende muziek Is het eigenlijk Ik heb ook de nieuwe steden van Twinkervinger Maar is even even opgenomen. En dan is het ook meer van dit soort muziek We noemen het Matthijs Nieuwkerk altijd Is het loud? Yes, let's hear it Mm -hmm. Nou goed, en It's Loud, dat klopt, Triggerfinger, dus uh, was vorige week, vorige week of zo is het in de Wereld door? Nou goed, dit was natuurlijk Twin of the Stone Age, hebben ook ooit in de Wereld door ge gedraaid, wereld door, gedraaid, uh, gespeeld. En uh, uiteindelijk uh, mag je natuurlijk maar een minuut of twee minuten mag je spelen en niet te lang. En de laatste tien seconden gingen ze dan op hun haloosje staan kijken, zo van ja, en nu is het twee minuten, nu stoppen we. Dat was een soort, uh, ja, actie, beetje Demonstratief zo Want het is belachelijk dat we eigenlijk maar zo kort mogen spelen. Het loopt tegen 9 uur. Kruidvat. Is het met kruidvat? Ja, nee, maar ik zie nou nog een andere die ook mijn interesse heeft. Oké, okay, je kan niet Duits... kiezen. Hè? Je kan niet kiezen uit de bizarre berichten. Ja, nou, ja, Een Duitse rechter heeft zich vorige week over een bizarre zaak moeten buigen. Een man ging niet akkoord met een boete van 900 euro. Omdat hij twee in de openbaar en vlak voor een politieagent een scheet had gelaten. Oh. Ja, ja, hij dat vond kan het ook te weinig. He? Nou nee, hij vond het te veel. Oh. Vorige week ging hij dus in beroep tegen de boete, Christophe heet hij. En uh, de rechter had maar een enkele minuut nodig om een beslissing te maken in zijn voordeel. Hij zegt, dat een hoofd bij de politie de eer van zijn collega gekregen, ziet door een scheet. Is een één zaak, maar het feit dat de aanklager en de rechtbank zo'n vervolging toestaan... is een ernstig geval van gerechtelijk falen. Wacht, Hij dus heeft dit... het teruggekregen. Hij, Hij zegt dus ja. uh, dat een hoofd bij de politie de eer van zijn collega gekrenkt ziet door een scheet. Oké, okay, dat is één zaak. Yeah. Maar, maar de, het is de advocaat, uh, die Daniel Werner, van, uh, de advocaat van die Christophe. Maar het feit dat de aanklager en de rechtbank zo'n vervolging toestaan... is een ernstig geval van gerechtelijk falen. Oh, Oké, okay. dan nou snap ik het. Ik moet het dus even uh, nog een keer Goed, ja, dat is toch belachelijk eigenlijk dat je er een rechtszaak van, van maakt... dat je een scheet hoort. Ja, 900 euro... Vind je er nog wel wat. Ja, ja de agent heeft het ook al zijn kut. Dacht jongen. Oh, nou krijg ik je wel, jongen. Ja. Ik ben allemaal klaar mee, gewoon. Ja, ja, het ligt er gewoon aan als je bodem gegeten hebt en je bent zenuwachtig. En dan, dan zeg je iets van ja, maar. En nou, dan ontsnapt hij zomaar. Dan denk je zelf, van die politiemensen lopen soms zich stielig te vervelen. Dus dan denken ze zelf. Ja, precies. Ja, ik krijg gewoon echt slappe lach Want dit soort acties van de politie. Maar ja, goed, je moet soms een beetje je vuist laten zien. En ja. waar is de grens? Dat is ook altijd weer een lastig ja. puntje. Goed laatste. Het laatste plaatje voor 9 uur. Is uh, deze van Paramore.